Door omstandigheden die ik in het blog al heb gemeld... is deze podcast wat later verschenen dan gepland... waarmee ik zo na de intro begin. Maar laat ik je de onderwerpen voor vandaag vertellen. Als eerste een prangende issue over Google Reader. En ook over Google. De slider komt eraan. De carousel. Ook groeit DuckDuckGo verder als gevolg van Prism... en vertel ik je over SEO voor Slideshare. Als vijfde het belang van je score in Bing. Ook heb ik tips voor reviews op Yelp. En iets gevonden voor het versnellen van mijn website. Dat stuk over het versnellen van je website is een iets wat technisch van aard, dus je bent alvast gewaarschuwd. Als laatste vandaag heb ik 10 geboden voor SEO voor je. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Tja, sorry voor het late verschijnen van deze podcast. We hadden dit weekend een groot verlies te verwerken. We hebben onze trouwe viervoeter Koen moeten laten inslapen. Koen was een prachtige hond. Een schitterende ben Sennen die overal mensen deed omkijken. Helaas hebben we maar iets meer dan vijf jaar van zijn enthousiasme kunnen genieten. Want hoewel het niets met online te maken heeft, hebben ben Sennen honden de reputatie dat ze niet oud worden. Dat komt doordat ze te ver zijn doorgefokt, waardoor ze vaak gezondheidsproblemen krijgen op relatief jonge leeftijd. Ze hoorden van een goede bekende dat zij haar anderhalfjarige Bennesennen heeft moeten laten inslapen. als gevolg van bloedkanker. terwijl bij Koen beenmergkanker was geconstateerd. We klungelden al bijna twee weken met zijn gezondheid. en even leek het wat beter te gaan. Maar afgelopen zaterdagmorgen zakte hij door zijn poten. en begon hij te stuiptrekken. We spoedden ons naar dierenkliniek De Driehoek in Klarenbeek. al waar we meteen met Koen in de armen konden doorlopen naar de behandelkamer. Daar werd het duidelijk dat ons geen andere keuze restte. ...dan hem te laten inslapen. Ook de dierenarts in kwestie bevestigde nogmaals alle problemen... ...die ze met Bernice Senne in haar carrière tegenkwam... ...en dat met dit ras wel veel meer problemen voorkwamen dan met andere rassen. Dus daar hebben we afscheid genomen van Koen... ...en hem nog een laatste knuffel gegeven voordat de definitieve injectie werd toegediend. Koen was voor mij een goede maat. We gingen elke dag vroeg in de ochtend op stap en laat in de nacht. Vaak ging ik ook tussendoor met hem aan de wandel. Zoals je merkt was ik ontzettend aan hem gehecht... en dat was dus ook de reden waardoor ik van het weekend niet in staat was om de podcast te maken. Nogmaals mijn excuses hiervoor. Maar goed, je luistert niet naar de podcast om over de gezondheidsreputatie van Bernard Senne te horen... dus ga ik nu over op het nieuws dat ik voor deze podcast heb gevonden. Vandaag was het dan zover. Google is gestopt met haar product Google Reader... de wereldwijd bekende en voorheen vreselijk populaire RSS Reader. Toen dit werd aangekondigd kwam dit als een shock voor de community. Veel bedrijven sprongen snel in deze markt... En ik ging op zoek naar een alternatief, omdat ik zelf ook op tientallen rss feeds ben geabonneerd en ik daarmee mijn nieuws snel en efficiënt vergaar. In podcast 16 vertelde ik je dat ik nog twijfelde tussen Feedly en de door Dick beloofde opvolger van Google Reader. In de tussentijd heb ik nog een aantal andere RSS-readers bekeken en nu werk ik de afgelopen twee weken al uitsluitend met Feedly. Dat is dus ook de RSS-reader waar mijn keuze op is gevallen. Een deel van de keyboard-shortcuts zijn hetzelfde als die van Google Reader. Wel moest ik even wennen aan de andere manier waarop de RSS-berichten worden weergegeven als je er doorheen bladert. Maar nu ik er eenmaal aan gewend ben, kan ik er prima mee werken. Ooit had ik je beloofd om je te laten zien hoe ik met Google Reader werkte, om snel onderwerpen en leuke content te vinden voor artikelen of voor in de podcast. Maar toen bekend werd dat Google haar Reader zou opheffen, heb ik dit maar even uitgesteld. Dus zodra ik binnenkort nog iets beter met Feedly uit de voeten kan, zal ik daarin het beloofde toch echt laten zien. Belofte maakt schuld. Mocht jij in de tussentijd graag automatisch op de hoogte blijven... van nieuwe artikelen, instructievideo's en de Reputatiecoaching podcast boeken... dan adviseer ik je om je gratis te abonneren op al het Reputatiecoaching podcast nieuws... op www.reputatiecoaching.nl slash nieuwsbrief. Dat is het allergemakkelijkste. Sinds deze week hoef je niet meer per se je naam en e-mailadres in te vullen... maar kun je je nog sneller aanmelden via Facebook. Als je al bent ingelogd op Facebook... kun je je nu met slechts twee muisklikken aanmelden voor al het gratis Reputatiecoaching nieuws. En vanaf het tweede kwartaal van 2013 komt het Reputatiecoaching podcastboek ook niet meer standaard als download beschikbaar. Als jij de pdf-versie wilt kunnen downloaden om nog eens op je gemak op je e read na te lezen, dan moet je abonneren op de nieuwsbrief. Dan krijg je automatische mail met de link waarin je het boek kunt downloaden zodra het boek beschikbaar is. Google Maps vernieuwt niet alleen zoals ik al eerder toelichtte, maar ook Google Search is aan het veranderen. In de Verenigde Staten worden de lokale resultaten sinds kort ook anders weergegeven... op een manier die lijkt op de carousel in Google Maps. En wat Google in Amerika uitbrengt, komt meestal ook later naar Nederland. Dus ik wilde je dit nieuws alvast brengen, zodat jij je er voordeel ermee kunt doen... terwijl je concurrenten die hoogstwaarschijnlijk niet naar deze podcast luisteren... dit niet in de gaten hebben. In plaats dat de lokale resultaten worden getoond met de letters A tot en met G wordt op dit moment in Amerika boven de organische zoekresultaten... een balk getoond met daarin foto's en de naam van de getoonde bedrijven... het aantal reviews en de zagat scoren Hoe dit eruit ziet kun je bekijken in de show notes. De kaart wordt nog wel rechts van de organische resultaten vertoond. Dit alles biedt zowel uitdagingen voor lokale bedrijven als kansen. Laat ik beginnen met het positieve aspect. Wat ik heb gelezen worden er nu meer dan maximaal zeven resultaten getoond... Dus als je nu net op positie 8 of nog iets lager stond, heb je de kans dat jouw bedrijf nu wel wordt getoond. De second score wordt nu wel heel prominent vertoond, net als het aantal reviews. Dus als die niet bijste hoog is, zullen mensen mogelijk op concurrenten klikken die een hogere score hebben of meer reviews. Maar wat helemaal in je nadeel kan werken, is als je nog geen goede lokale Google Plus pagina hebt. Als je nog geen foto's op je Google Plus pagina hebt staan, word je opeens niet meer vertoond. En ook gaat de kwaliteit van de foto's nu meespelen. Immers, zoals zo vaak wordt gezegd, de eerste indruk telt. Dus als jouw bedrijf met een belabberde foto wordt vertoond... zullen de mensen sneller op een flitsende foto van de concurrent klikken. In een artikel op de site van Mike Bloementaal... las ik dat op dit moment de volgorde van de resultaten... hetzelfde is als de lokale resultaten... maar dan dus horizontaal in plaats van verticaal. Hij zegt hier verder het volgende over. Als eerste... Traditionele lokale rankingfactoren zoals citations en reviews zijn belangrijker dan organische ranking. Als jouw site ook organisch goed scoort kun je nu dus ook meerdere keren worden getoond. Om extra op te vallen in de organische resultaten onder deze hele rij foto's moet je toch eigenlijk wel Google Authorship actief hebben waardoor jouw foto wordt getoond. De foto die door Google in de lokale resultaten wordt getoond is van groot belang voor het aantal click-throughs. Vierde, het is goed mogelijk dat Google zelf een foto kiest om te tonen. Dus is het van belang dat alle foto's die van jouw bedrijf online staan van extreem goede kwaliteit zijn. Waardoor ze positief opvallen en bezoekers trekken. Nieuws over DuckDuckGo. Ik meld in podcast 29 dat DuckDuckGo enorm groeide en inmiddels al meer dan 2 miljoen zoekpogingen per dag verwerkte. Toen kwam opeens in het nieuws dat de NSA, de Amerikaanse Veiligheidsdienst, met Prism vrijwel het hele internet in de gaten houdt. En toen nam het aantal dagelijkse zoekpogingen op DuckDuckGo binnen 8 dagen met 50% toe. Dus slechts 8 dagen nadat deze zoekmachine 2 miljoen zoekpogingen per dag verwerkte, zaten ze dan al op de 3 miljoen zoekpogingen per dag. Reden hiervoor is dat je op DuckDuckGo nog wel anoniem kunt surfen. Volgens hun zeggen houden zij niet bij wat gebruikers zoeken om de scores van websites te bepalen. Althans zoekgegevens zijn niet te herleiden tot individuen of bepaalde IP-adressen... zoals op alle andere social media sites en zoekmachines. De policy van DuckDuckGo zegt hierover het volgende. We also save searches, but again, not in a personally identifiable way... as we do not store ip addresses or unique user-agent strings. We use aggregate, non-personal search data to improve things like misspellings. If you turn redirects off in the settings... En je don't either turn post on or use our encrypted site, then your search could leak to site you click on. Yet, as I explained above, this does not happen by default. En zoals je op de afbeelding in de show notes kunt zien, kun je het verkeer op DuckDuckGo volgen op DuckDuckGo.com/traffic. Op CNBC werd dit ook nog eens extra belicht. Daar werd DuckDuckGo oprichter en CEO Gabriel Weinberg geïnterviewd. Ik heb de desbetreffende video opgenomen ook in de show notes. De show notes kun je trouwens vinden op www.reputatiecoaching.nl 31 31. Meteen doorpakkend op haar succes heeft Go ook een gratis app gelanceerd voor de iPhone en de iPod Touch. De app heet Search and Stories. Natuurlijk heb ik zelf de app ook meteen gedownload. De stories zijn vooralsnog niet toegespitst op de Nederlandstalige markt, dus daarvoor hoef je de app niet te downloaden. Mijn advies is om voorlopig gewoon een op Nederland gerichte nieuwsapp te blijven gebruiken. De zoekfunctie werkt wel gewoon voor Nederlandse sites... maar als ik iets op DuckDuckGo wil zoeken... dan kan ik dat net zo goed vanaf hun website doen op mijn iPhone. Dus ik heb de app ook weer snel verwijderd van de telefoon... want ik vond dat die voor mij onvoldoende meerwaarde had... om hem te behouden, laat staan om hem te gebruiken. Sinds kort heb ik een commercieel pro-account op Slideshare.net. Voor mij is dit een experiment om te zien of dit leidt tot meer verkeer naar mijn website... En dus tot meer business. Hetgeen, als het goed is, zich vertaalt in keiharde euro's. Ik had op meerdere sites gelezen dat Slideshare content standaard al goed scoort in de zoekresultaten. Maar natuurlijk wilde ik het onderste uit de kan hebben en precies weten wat nu factoren zijn... waarmee mijn content op Slideshare net iets beter scoort in de zoekresultaten dan de content van mijn concurrenten. Dus, heren en dames concurrenten opgelet. Als je met je content nog hoger wil scoren, volg dan de tips die ik je nu ga geven. Op de caper beschouwd verschilt SEO voor slideshare niet zoveel van reguliere SEO. En reguliere SEO is de laatste jaren ook erg veranderd. Als je het goed bekijkt is het simpeler geworden. In ieder geval voor de mensen die gewoon goede content produceren. Je hoeft namelijk geen trucs of geheimzinnigheden uit te halen om de voorpagina van Google te halen. Content is king wordt steeds meer waar. Wat voor heel veel online services belangrijk is, is de originele bestandsnaam waarmee het bestand uploadt. Net zoals je op YouTube, Flickr en Picasa een goed beschrijvende bestandsnaam moet kiezen, moet dat ook op Slideshare. Zorg ervoor dat je één of twee keywords in je bestandsnaam hebt van het bestand dat je uploadt. Ik zei het al eerder, je hebt maar één kans voor een eerste indruk. Dus moet de titeldia die je gebruikers als eerste zien pakkend zijn. Deze slide wordt door Slideshare gebruikt als de thumbnail en als eerste slide als gebruikers hem embedden of delen. Gebruik contrastrijke kleuren en een goed leesbare titel die ook op thumbnail-formaat goed leesbaar is. De titel op Slideshare. Volg hiervoor de standaard SEO-richtlijnen, dus kies bij voorkeur een titel die precies beschrijft waar je op wilt scoren, een zogenaamde exact match. Houd de titels korter dan 70 karakters omdat langere titels worden afgebroken en je titel niet wordt vertoond zoals je dit had voorzien of gepland. De omschrijving is de meta-omschrijving van je presentatie. Je hebt veel ruimte, maar houd het kort, zo'n 160 karakters. Gebruik keywords en probeer je publiek aan te spreken. Je mag best een beetje verkopen om bezoekers zo te stimuleren om door te klikken. Je kunt maximaal 20 tags kiezen. Hiermee wordt jouw presentatie op alle onderwerppagina's met dat trefwoord getoond. Tags worden trouwens ook meegenomen als trefwoorden voor een pagina waarop jouw presentatie wordt vertoond. Categorieën daarentegen zijn alleen belangrijk voor slideshare en zijn interne SEO. Kies de juiste categorie zodat gebruikers jouw presentatie kunnen vinden met de standaard slideshare search. Je hebt een beperkt hoeveelheid categorieën, dus doe je best om de beste te kiezen. Het is essentieel dat je gebruikers ook in staat stelt om jouw presentatie te downloaden... zodat ze hem verder kunnen delen. Zorg er daarom voor dat niet alleen ergens in je presentatie of pdf-document... een link naar jouw website staat, maar plaats ook ergens een volledige citation... oftewel een bedrijfsvermelding van je bedrijf met naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. De transcriptie bevat alle tekst van je presentatie of pdf-document... Hierdoor kunnen zoekmachines de slideshare pagina waarop jouw content wordt getoond goed op waardeschatten op basis van de leesbare content. Een presentatie die alleen bestaat uit plaatjes heeft dus een beperkte transcriptie en scoort daardoor ook minder goed. Gebruik dus op zijn minst goede titels en subtitels in je presentaties, die zijn voorzien van veel afbeeldingen. En social media shares verbeteren je rankings. Deel dus ook je presentatie, je pdf document of video op de social media. Ten slotte de embeds. Sta toe dat je content wordt gebruikt op andere sites door middel van embeds. Hierdoor komt jouw Slideshare content ook hoger in de zoekresultaten. En als we het dan toch over de positie in de zoekresultaten hebben van Slideshare content, wat kun je bereiken als je een en ander naar beste kunnen instelt zonder de zoekmachines te spammen? Dat is de vraag. Ik heb het reputatiecoaching podcastboek van 2012 en die van het eerste kwartaal van 2013 naar Slideshare geüpload. Die van 2012 staat er natuurlijk al iets langer. En als je nu op Google zoekt op de trefwoorden reputatie, spatieboek boek, dan zie je iets wat lijkt op de screenshot van de zoekresultaten die ik in de show notes heb opgenomen. Doordat ik het boek heb geüpload naar Slideshare en de Slideshare versie ook nog eens toon op het weblogartikel over het boek van 2012, zie je dat ik dus met relatief weinig moeite op de gewenste zoektermen nu twee posities heb op de voorpagina te weten, positie 2 en positie 8. Geen slecht resultaat als je nagaat dat ik helemaal niet veel moeite hiervoor heb hoeven doen. Overigens, de resultaten kunnen bij jou iets verschillen omdat Google de resultaten aanpast aan de zoekgeschiedenis van de gebruiker. Het leuke is dat ik in het voorgaande zelfs score op een vrij generieke zoekterm. Als je de zoekterm nog specifieker maakt en beperkt tot reputatiecoaching spatieboek, dan zie je dat het zelfs mogelijk is om de hele voorpagina van Google te domineren met al je resultaten. Het moge duidelijk zijn dat dit dus ook voor jou kansen biedt als je jouw content beter wil laten scoren in de zoekmachines. Als je hierover vragen hebt, aarzel dan niet en stuur een mailtje naar podcast.reputatiecoaching.nl. Laat anders een bericht achter onderaan de show notes of spreek een voicemail in. Dat kan via de website en ook via de Reputatiecoaching Hotline op nummer 084 883 1556. Heb jij nog meer tips voor het goed laten scoren van je slide -check content in de zoekresultaten? Deel ze dan op www.reputatiecoaching.nl. Slash 31. Bing! Scoor jij al in Bing? Hoe scoor je in Bing? Maakt me niet uit, hoor ik je zeggen, want iedereen gebruikt Google. Ai, dan moet ik je toch even wakker schudden. Want wat veel mensen niet weten, is dat je dan twee belangrijke aspecten mist. Ten eerste, zodra Facebook haar nieuwe dienst Facebook Graph Search uitrolt en geen resultaten kan opleveren voor een zoekpoging, dan wordt Bing gebruikt. Dus als je straks op Facebook zoekt op Kapper Amsterdam die mijn vrienden leuk vinden, en omdat je vrienden geen kapper in Amsterdam goed vinden of leuk vinden, toont Facebook de resultaten uit Bing. Dat is dan dus de eerste belangrijke bron van verkeer die je gaat missen. De tweede is Siri. Ken je Siri? Nee? Dat is de spraakherkenningsassistent op de nieuwe iPhone vanaf de iPhone 4S en hoger. Als je iets zoekt op Siri, dan raadpleegt Siri op dit moment Google. Maar in iOS 7, wat in de herfst uitkomt, zoekt de iPhone dus op Bing! In beide gevallen geldt dus, als jouw site niet goed scoort op Bing, dan mis je straks mogelijk een flinke hoeveelheid verkeer. Wat je mist aan kansen voor extra business kan ik niet goed inschatten, maar ik raad je aan om je site zo snel mogelijk goed in te richten zodanig dat je ook goed scoort op Bing. Of controleer tenminste hoe jouw site op dit moment op Bing scoort op voor jouw relevante zoektermen. Yelp is goed voor het verzamelen van reviews. Dit kun je nogmaals beluisteren in het interview met Filipine Wouters, de community manager van Jelp, in podcast 20. En zoals ik in mijn instructievideo voor het aanmelden van je bedrijf op Jelp ook vertel, helpt een bedrijfsmelding op Jelp om op Apple Maps, op de iPhone, iPad en iPod te komen. Maar je moet oppassen met iedereen te pas en te onpas vragen om zich aan te melden op Jelp, zodat ze een review voor jouw bedrijf en diensten kunnen posten. Want als de persoon in kwestie daarna niets meer doet met of op Jelp dan is de kans erg groot dat het review verdwijnt... naar de zogenaamde gefilterde reviews. Wat zijn gefilterde reviews, hoor ik je vragen. Dit zijn reviews waarvan Yelp het sterke vermoeden heeft... dat deze niet echt zijn. Met andere woorden, namaakreviews. Deze worden dan ook niet zonder meer bij bedrijfsvermeldingen vertoond. Yelp is door de jaren heen ook slimmer geworden. Zo hebben ze ontdekt dat bedrijven overal klanten om reviews vragen. En deze klanten melden zich dan aan op Yelp, posten een review en doen vervolgens niets meer met hun yelp account De software achter het yelp review filter ziet dit... en verplaatst dit soort reviews naar een aparte pagina... die je dus niet zomaar kunt benaderen. Daarvoor moet je eerst een captcha invoeren om die te kunnen zien. Als gevolg daarvan tellen deze gefilterde reviews ook niet mee... voor de beoordeling zoals die door Google wordt gezien... dus met reviews rich snippets. En nog op de yelp website als in Apple Maps... zie je deze reviews dan dus nog terug. Dat is dus verloren moeite en... Ja reuze jammer, als jij een aantal positieve reviews hebt van enthousiaste klanten die als gevolg hiervan zijn verdwenen. Maar dan heb ik goed nieuws voor je. Deze reviews zijn weliswaar verdwenen, maar niet verwijderd. En het is mogelijk ze terug te krijgen en ze wederom in hun volle glorie te laten prijken op jouw Jelp bedrijfsvermelding. Hoe je dat doet? Ik ga ervan uit dat je de mensen die een review hebt gepost kent. Wat je moet doen is deze mensen benaderen en ze enthousiast maken dat ze actiever worden op Jelp. Vaak begint dit met het compleet en correct maken van hun profiel, een echte foto te uploaden, meer bedrijven te reviewen en tips te posten. Ook het posten van foto's van bedrijven waar ze inchecken of die ze reviewen helpt. Door zo aan Jelp te laten zien dat het onderliggende profiel van een serieuze klant en een echte levende Jelpie is, komen de verloren gewaande reviews alsnog vaak weer terug. Een nuttige tip van mij ga op deze manier niet faken met diverse fantasieaccounts... om zo fantastische reviews te posten over jouw bedrijf en of diensten. Want geloof me, dat heeft Yelp ook echt binnen afzienbare tijd door. Deze tip is alleen bedoeld als jij ooit een aantal echte reviews hebt ontvangen... van echte levende mensen... terwijl deze door inactiviteit van de desbetreffende helpers zijn verdwenen. Eerlijkheid wordt beloond. want als je je niet ethisch opstelt... en door middel van trucs en onder diverse valse voormenselen... probeert reviews te krijgen... dan loop je de kans dat bezoekers van jouw bedrijfsvermelding op Yelp het plaatje te zien krijgen wat ik in de show notes heb opgenomen. Dit plaatje verschijnt sinds kort op de pagina's van bedrijven... die op ethisch onverantwoorde wijze reviews hebben verzameld. Geloof me, zo'n plaatje wil jij echt niet op jouw bedrijfsvermelding op Yelp hebben. Dus gedraag je netjes en volg de Yelp en algemene online etiketten. Snelheid is belangrijk. Dit geldt niet alleen voor mannen, maar ook voor websites... Google gaat ook steeds meer waarde hechten aan snelheid van websites. Hun algemene argument hiervoor is de user experience... of in goed Nederlands gebruikerservaring. Google is van mening dat langzame sites door gebruikers worden gemeden... en Google is hierin niet de enige. Zo heeft Amazon een tijdje terug een experiment gedaan... waarbij ze hun website hebben vertraagd. Ja, je hoort het goed. Vertraagd. Ze merkten dat een additionele vertraging van 400 milliseconden op hun site... dus 0,4 seconden, leidde tot 7% minder verkoop. En sinds 2010 meet Google ook de snelheid van je website... en de snelheid waarmee complete webpagina's worden samengesteld en aangeboden... inclusief alle foto's, plaatjes, films en andere bestanden. Deze snelheid is ook al geruime tijd een factor... die meetelt in de ranking van jouw site in de zoekresultaten. Met andere woorden, je site moet dus zo snel mogelijk zijn. De afgelopen week heb ik de site van een opdrachtgever overgezet van een druk Eigenlijk een overbezette gedeelde server naar mijn eigen webserver. Dat leverde al een flinke versnelling op. Maar vervolgens ben ik ook nog eens in Google PageSpeed gedoken. En ik kwam erachter dat een Google een paar dagen geleden een extra module voor websites heeft uitgebracht. Waarmee ze geautomatiseerd de websites aanzienlijk kunnen versnellen. Ja, je kent me inmiddels aardig. Dat, dat moest ik natuurlijk uitproberen. Met het risico dat tientallen sites op mijn webserver soms even kort niet benaderbaar waren. Heb ik deze software gedownload en geïnstalleerd. Je moet weten, ik gebruik op mijn eigen webserver het programma Nginx. Dat schrijf je als Nginx, als webserver software. En Google heeft daarvoor een paar dagen geleden een module uitgebracht met de naam ngx underscore PageSpeed. Dat is de module die ik heb geïnstalleerd. In eerste instantie heb ik die module geactiveerd voor de nieuwe website die ik had overgehaald. Voordat ik die site kopieerde heb ik eerst de Google PageSpeed metingen gedaan op de oude omgeving. Daar kwam ik op een schaal van 100 niet verder dan 63 tot 68 punten. Maar ik was uitermate aangenaam verrast toen ik na het installeren van NGX underscore PageSpeed met de desbetreffende site opeens een score haalde van 98 punten. Ik kon mijn ogen echt niet geloven en ik heb de metingen op een aantal pagina's herhaald. De score die Google PageSpeed Insights mij keer op keer gaf lag tussen de 94 en de 98. Nu was het leuke dat ik opeens alle sites op de server, en dat zijn er meer dan 50... met een inspanning van minder dan 2 minuten per site kon versnellen. De site waar ik aan refereerde, werd met het overzetten naar mijn eigen server... en na activering van deze module, ongeveer een factor 15 of meer sneller. In plaats van dat de pagina's in 9 tot 15 seconden werden geladen... werden ze de Google PageSpeed nu getimed op minder dan 0,6 seconden. Dat is echt een ongelooflijke versnelling die natuurlijk, als het goed is... in de toekomst ook leidt tot een lagere bounce rate, meer bezoekers, meer bezochte pagina's en meer business. Wat doet deze module? Als je het goed bekijkt zit hij tussen de webserver waarop de website draait en de webbrowser van de persoon die jouw website bezoekt. Deze module is zo slim om de HTML-code die wordt gegenereerd door jouw website dusdanig te optimaliseren waardoor de laadtijd aan de kant van de gebruiker wordt geminimaliseerd. Dit heeft dus een positief effect op de gebruiker die daardoor eerder geneigd is meer op je site te lezen of de aangeboden pagina daadwerkelijk te bekijken vooraleer hij of zij op de backknop drukt. Grappig genoeg was de site www.reputatiecoaching.nl een uitzondering. Die begon allerlei problemen te vertonen zodra ik de software activeerde. Dus heb ik de software voor die site uitgeschakeld tot ik weet wat de oorzaak is. Dat was tot op heden de enige site die ik niet kon versnellen met deze module. Ik denk dat het komt door het WordPress template dat ik voor deze site gebruik... maar ik kan nog niet precies aanwijzen. Mogelijk ga ik in de toekomst het template voor de www.reputatiecoaching.nl vervangen... waarna de software wel goed werkt. Het is op dit moment nog te vroeg om conclusies te trekken... want deze software is pas operationeel sinds eind vorige week. Maar zoals bij elke verandering, ik houd precies bij wanneer ik iets verander... en dan houd ik alles extra goed in de gaten. Zodra ik zicht heb op de mogelijke effecten, dan deel ik ze zo snel mogelijk met je zodat jij er ook je voordeel mee kunt doen. Dan de 10 geboden voor SEO. Helaas, sorry. Ik had je graag de 10 geboden voor SEO gegeven. Maar deze aflevering wordt nu wel erg lang. Dus die hou je van me te goed. Als je de podcast leuk vindt. En je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel. Help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter. Like hem op Facebook. Of geef hem een plus 1 op Google+. En het zou helemaal super zijn als je een bericht achterlaat op iTunes of LinkedIn.